Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De bedreiger van D66-leider Kaag moet een half jaar de bak in. Dat heeft de rechter bepaald. Ook mag hij geen contact opnemen met politici en rvm baas Jaap van Dissel. Begin januari stond de man met een brandende fakkel voor het huis van Kaag... en schreeuwde hij dreigende teksten. Een vrouw livestreamde het op social media. Zij moet vier maanden de cel in. Het Openbaar Ministerie had voor allebei een langere straf van negen maanden gewild... omdat het hier om bedreiging van een politicus gaat. Sigrid Kaag werkt de klok rond voor de samenleving. Dat is haar werk en dat kan ook van haar verwacht worden. Wat niet van hen verwacht kan worden... is dat ze daardoor zelf in hun vrijheid beknot worden en angst hebben. En aangifte moeten doen van bedreiging. De man stond eerder ook al bij het huis van Hugo de Jonge... Dave de K., die vastzit voor de dood van de Belgische kleuter Dien, wordt vervolgd in België. Een jongetje van vier werd vorige week in België ontvoerd door Dave de K. Maandagavond werd het lichaam van Dien gevonden op een parkeerplaats in Zeeland. In Nederland dus, maar het OM meldde vandaag dat de zaak verder gaat in België, vertelt deze VRT-verslaggever. Slachtoffer is een Belgisch jongetje. Beide hoofdverdachten in deze zaak, de vriendin van Dave de Kok en Dave de Kok zelf, zijn ook allebei Belgen. Dus eigenlijk is het een volledig Belgische zaak. Dave De K. en zijn vriendin waren de oppas van dien. En komende dagen barst Groningen weer muzikaal uit haar voegen. Het muziekfestival Eurosonic Noorderslag is van start gegaan. De eerste artiesten zijn al op het podium geklommen. Net als vorig jaar is het festival online te volgen via een livestream. Leon of Attens, een muzikant uit Londen, stond net nog op een van de stages. I'm 35, Ja, tot en met vrijdag treden er zo'n 350 ex op uit heel Europa. Het weer vanavond opklaringen. We krijgen een koud nachtje. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen schijnt grotendeels de zon. Maar ook kunnen winterse buien vallen. Mogelijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het bolderplein is de verdraging 10 minuten. Het komt door een spoedreparatie, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Vanavond een herhaling van de uitzending gedaan op 19 mei 2021 met Gert van Kuik over de Kinks.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 Uh, nou ja, een hoop. in, in zoverre dat het, uh, toen ik dit uh, nummer kocht in 1970... toen was ik uh, dus net 18, geloof ik. Toen was ik op vakantie in Luxemburg. Uh, gekampeerd, een paar weken met mensen. En toen hoorde ik dat dit uh, nummer uitkwam. Toen ben ik naar de lokale uh, musicwinkel uh, gelopen. En daar was hij nog te koop. Lola in de zwarte hoes was nooit vergeten. En toen ik uh, terugkwam... Toen viel ik van de trap af. En op het moment dat ik van de trap af viel... hield ik dat singeltje Lola in mijn hand. Ja? Toen heeft een vriend toen een foto van gemaakt. En die heb ik nog. Die ik halverwege de trap met Lola in mijn hand. En dat was geweldig. Ik had hem nog niet gehoord op dat moment. Maar ik wist zeker dat het goed was. Ja, Lola is natuurlijk een iconisch nummer. En dat mag eigenlijk niet ontbreken. Hoewel ik de afgelopen dagen dat al honderd keer gehoord heb. Dus het gaat ook wel een keertje vervelen. Maar tijdens optredens is het natuurlijk het nummer waar uh, iedereen over mee brult en ook mee blijft klappen en doen. Maar het nummer is eigenlijk een uh, heel controversieel nummer... want het gaat over, uh, tegenwoordig zouden we het noemen LHBTI... maar het gaat over transgenders, want hij weet niet of Lola nou een man of een vrouw is... in de dark brown voice, hij zegt, I'm Lola. Um, dus ook daar komt het thema van, uh, van transgender en dat soort dingen komt in de boven... En, uh, ja Ik denk niet dat het transgenders zijn. Het nee, zijn, het zijn gewoon drag queens eigenlijk. Hè? Die mensen drag queen. Ja, mannen die zich verkleed als vrouw. Ja, ik weet niet hoe ze dat toen, toen noemden in 1970. Nee, drag queens, nee. Hadden <laughs> er pas een andere term voor. Uh, Transseksueel. Tran. Nee, ook niet. Nee. Maar dat... Ze zijn niet verbouwd. Nou, in ieder geval. Er wordt gesuggereerd dat het een man of een vrouw kan zijn. En hoe ze ja. dat toen noemden. Dat, dat... is een mooie ver... mooi, ja, om verkleed. Ja, ja. ja. ja. En, maar het was vrij controversieel, zeker in die tijd ook... om daarover te zingen. Maar dat uh, nam niet weg dat het een van de grootste hits was van de Kings. Ik denk dat hij in bijna alle landen wel op nummer 1 heeft gestaan. Dus, uh, en ook net op tijd voor de Amerikaanse markt. Want uh, in, ik dacht in 1965 hadden de Kings een optreden in Amerika. En Ray was natuurlijk niet zo heel erg zakelijk. Dus dat had hij volledig geknald door een paar ongelukkige opmerkingen. En hij nam, bleek achteraf... een hoog official van de Amerikaanse vakbond van muzici... nam hij min of meer in de houtgreep. Dat, dat wist hij op dat moment niet. Okay. Maar hij was heel onbeschoft. En toen de volgende dag kreeg hij een briefje... met een dringende verzoek om nu het land te verlaten... en de komende vier jaar niet meer terug te komen. Dus in de tijd dat de Britse bands enorm furore maakten... de Beatles, de Rolling Stones, de Who... stond de Kings aan de zijlijn van, van 65 tot 70... Dat noemden we achteraf de Britische Feestje na 1970, nam het wat af. Maar in die periode hebben de Kings, dus er kwam geen plaat door. Dus de top 40, de Billboard 100, daar stond geen enkel Kings nummer in. En we hadden toen geen internet, dus er kon ook niet stiekem ontvangen worden. Nee, Dat heeft wel uh, heel veel uh, geld gekost, geloof ik. Ja? Ook, Absoluut. Ja. Maar goed, het is allemaal goed gekomen hoor. Ja, je kan uh, het ook positief bekijken. Hè? Want ik, ik heb wel eens gelezen dat omdat ze geband waren in Amerika... hebben ze zich, of vooral Ray Davis... heeft zich veel meer gefocust op Engeland. Ja, klopt. Uh, en ook over de misstanden. Ja. Ook over de, uh, ja. Dat was voor hem de aanleiding om, te gaan, om zijn dichtelijke kwaliteiten te ontplooien. En vanaf dat moment heeft hij zich helemaal geworpen op de Engelse markt. Ja. En hij liet zich ook niet veramericaniseren... Ver door mee te gaan met uh, allerlei hypes die er op dat moment ook waren. Hij heeft gewoon uh, stug zijn eigen richting gevolgd. Zeer tegen de zin van af en toe managers die hem nummers ja, aanvroegen... Ja, die hij ja. absoluut niet wilde spelen. Ja. Hij werd steeds eigenzinnig in zijn keuze. En dat heeft de mooiste albums opgeleverd. Ja, ja. Dat vanaf ook, ja. nu, vanaf dit moment, zeg maar... Uh, uh, <coughs> tot en met 1970 wordt gezien als de grootste... Uh, hit successen van de Kings. Daarna hebben ze minder kwaliteit geleverd... vinden heel veel mensen. Maar ook daarna... zijn er schitterende nummers gemaakt. Ja, inderdaad voor mij... Uh, wat minder bekend, ja. ja. Uh, als ik zo naar de lijst kijk van de... nummers die we hebben gedraaid ja. of gaan draaien. Klopt. De bekendste zijn nu voorbij. Inderdaad. Ja. Ja. Zeker met ja. Lola. Ja. Je had net uh, Summer de Sun... Die, uh, die kon helaas niet helemaal gedraaid worden. Dat is in Arthur. En dat is een, een universeel onderwerp over uh, de oorlog. En over uh, jonge mensen die volstrekt willekeurig worden afgeslacht. En daar heeft hij uh, een schitterend uh, st stuk over geschreven. is ja. Dan Lies in the Field. Oké. Okay. Ja, als we nog tijd hebben, we moeten we nog wat nummers ja, draaien. Arthur inderdaad. Ja. Echt een heel mooi nummer. Ja, Victoria is... en Driving ja, en uh, Shangri-La. Ja, ja. Maar je ja. kan heel aardig uh, wel draaien. Maar het is natuurlijk een, een conceptalbum... waar je eigenlijk niet één nummer uit kunt halen. Want het, het heeft allemaal verband met elkaar. Want waarom heb je dan voor de, dat nummer gekozen, Sam Madison? Omdat het qua tekst ook nu, anno 2021, as we speak... gewoon zo weer toegepast kan worden. Okay. Hetzelfde ja. als de protestom van, van Boudewijn de Groot, meneer de president... het is ja. nog steeds actueel. Toch vind ik dat moeilijk hoor, want bijvoorbeeld uh, in 1960 of de jaren 60, 70 toen ik naar muziek luisterde... de meeste teksten ja, hoorde ik luisterde of begreep ik niet. De melodie nee. was veel veel belangrijker. Ja. Al die Engelse teksten was best wel moeilijk, ja. ja. En pas uh, de laatste 10, 20 jaar ga, kom, drink ik het een beetje toch maar door. Ja. Maar ik ga niet zitten lezen naar de tekst of zo... Ik, voor mij is uh, toch de melodie het belangrijkste. Nee, dat klopt toch wel. En zeker in het begin was ik alleen gefascineerd door de muziek. Ja? Maar ik had natuurlijk met een aantal mensen... dat, dat groepje Kings werd wat, wat groter. En daar uh, kwam ook wat meer informatie over. Uh, de tekst werd steeds uh, prominenter in beeld gebracht bij mij. En ik vond het eigenlijk in toenemende mate... Kijk, dat nummer D's dat heb ik pas van de laatste jaren zo gewaardeerd. Okay, sinds, ja. uh, sinds ik dat gezien heb op de Festival, ja. het Glassberry Festival... met dat koor erbij. En dan ga je ook naar de tekst luisteren, echt goed. Ja. En dan, ja, dan, dan besef je dat tekst en muziek... onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ja, ja. Ze zeggen wel eens van de Beatles... ja ik kom weer terug op de Beatles, ik ben een beatle fan dat de, de teksten eh, onderdeel waren van de melodie. Dat je de tekst het zingen als een soort muziekinstrument kan zien. Ja. Dus dat de tekst op zich niet zo belangrijk was... Maar uh, een aanvulling was voor het hele nummer. Ja, ik, ik vind de Beatles natuurlijk ook gewoon goed, hè? Ja, want anders zet je hier niet natuurlijk. Nee. nee. <laughs> je, had je me niet uitgenodigd? Nee. Maar als je, als je echt met het mis op mijn keel zou moeten zeggen. dan draai ik waarschijnlijk nu vaker nummer van de Beatles dan van de Kings. Maar het hele oeuvre van de Kings vind ik dan weer beter dan. De Beatles hebben natuurlijk. De, betrekkelijk kort bestaan. En de Kings hebben tot in negen, 2018... Ja. bij monden van uh, Ray Davis nog uh, LP's uitgebracht. Ja, klopt. Ja, ja. Dus ja, de Beatles maar 12 in acht jaar. Dus, uh, ja, het waren wel twaalf ja. kostelijke LP's. Zeker. Ja. En van de Kings waren er wel een paar bij waarvan ik denk... nou, <laughs> dat had minder gekund, maar goed. Ja, ja. Oké, okay, we draaien nog één nummer van Lola versus uh, Powerman. Man. Ape Man. Ape Man, heel goed. Daar komt hij. Cause I'm living my life like a good homo sapien But all around me everybody's multiplying And they're walking around like flying man So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zone man Cause compared to the flowers and the birds and the trees I am a lip man I'm so educated and I'm so civilized 'cause I'm a straight vegetarian. with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy politicians, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make life. I am in a man. In man's evolution He's created the city And the motor traffic rumble But give me half a chance And I'd be taken off my clothes And living in the jungle That's the only time That I feel at ease Is swinging up and down In a coconut tree Oh, what a life of luxury mm -hmm. to be like an ape man. Oh, Een nummer wat ja, iedereen mee kan zingen. En ja. heel vrolijk, maar met een uh, desastreuze tekst: ja. I, I don't want to die in a nuclear war. En um, wat hij eigenlijk hiermee wil zeggen toen al, het is 1970, dus 50 jaar geleden: uh, starvation, pollution, crazy politician. En I don't want to die in a nuclear war. Um, en hij wilde dus terug naar de natuur: gewoon een banaan in de bomen en <laughs> niet al die ellende. Maar alles wat hij daarin uh, zong, starvation. Ja. Hongersnood, pollution, luchtvervuiling. Ja. Crazy politician. What's new? is <laughs> niks ja, het, het is, helemaal niks nieuw het echt, is nog steeds actueel. Ja. En hij zong erover, zette zich daar in de zongteksten in af. Ja. En dat, ja, het is een heel vrolijk nummer met een desasteuze tekst eigenlijk. En dat vind ik ja, knap. Een trieste tekst, inderdaad. Ja. Ja, ja, trieste zeker dat het nog eens. Ja. ja, 50 jaar geleden wat je zegt, ja. Heb je ze wel eens live gezien? Ja, vier keer. Vier of vier, keer. Vier, vijf keer. Ik heb één keer. Uh, ben ik in Brussel geweest. Uh, dat is nog niet zo heel lang geleden. Een jaar voor tien, denk ik. Dat was niet helemaal uit. En ik heb de eerste keer natuurlijk, in, toen ik 18 was... in, dat was dus 1967, 60? nee, 70, ja. ja... heb ik ze zien optreden in Tifoli, in Utrecht. Oh. Toen woonde ik nog in Utrecht. Oké. Okay. En uh, wat mij daar nog steeds van bijbleef... is dat een halfdronken Raymond het nummer alcohol zong. Wat <laughs> En dat was een favoriet nummer, want dat ging iedereen helemaal uit zijn dak. Alcohol, oh, demon alcohol. En, maar hij was ook een beetje, nou, zeg maar, half dronken. Ja, ja, ja. En uh, dat was het eerste concert in Tifli. Ik heb nadat ik de storyteller gezien van de, de solo-cd van Raymond in Carré. Ja. En ja, dat was natuurlijk een publiek van gemiddeld 50 zo'n beetje. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, daarna heb ik, ik heb, daarvoor heb ik ze ook nog twee keer gezien in, uh, ja, in Tifli, uh, Brussel. Oké. Okay. Uh, nou goed, ik heb ze drie of vier keer gezien. Ja, ja. helaas. Want er was sprake van uh, dat ze voor corona ook zouden gaan optreden. Ja. Want was die ruzie een beetje bijgelegd tussen Dave ja. en Ray Davis. Dus ja. ja, maar helaas, ja. Nee, maar er waren ook valse geruchten helaas. Ja? Oh. Iemand had gezegd in een interview dat die kans er zou zijn, maar ja. die had het beslist van de hand gewezen. Ja. Denk dus... je niet meer dat ze nog op gaan treden? Nee. Ik kan nee? het niet, hè? van Piet Kweevis naar nou, overleden. En, ja, uh, dat maakt niet uh, uit als je Dave, Dave Davis is, ik weet niet, ik heb een live, inter ik heb een interview van hem gehoord van een jaar of twee, drie geleden. De man heeft een hersenbloeding gehad. Ja. En onverstaanbaar. Dus nee, die kan echt niet meer optreden. En Mick Avery, die, uh, dat denk ik, dat zal ook niet meer lukken. Ja, maar als Ray zelf, zou die nog optreden? Nou, hij heeft, voor 2018, heeft hij, Amerika, hij heeft hij 2018 door Amerika. Okay. Hij heeft twee albums opgenomen: Amer Americana ja. één, en Americana 2. En tot voor de coronatijd, tot 2019, heeft hij door Amerika getoerd. pubs, Plup, kleine oh. zalen en dat soort dingen. Okay. Ik denk, ik ben bang dat we hem in Europa nooit meer terug zullen zien. Oh, nou, die wil uh, ik dan wel eens zien, ja. ja. Hij is nu, uh, wat is hij, 77 of zo, 19... 44 of zo, dacht ik, hè? Nee, ja, uh, 44, ja, dan is hij ja. ja. 77. Ongelooflijk, nou, ja. Ik denk niet dat hij... Uh, ja, ik zou ze gaan een keertje willen zien. ja. Ik had ook Frank Zappa willen zien. Ja. Heb je die ook wel eens gezien? Nee. nee? Oh, gelukkig. Ja. Nee, die heb ik niet gezien. Die wil ik ook wel eens ja, maar, maar kan hij wel eens in Europa dan? Jawel, ja, hij is vaak geweest. Hij is nog op de VPRO-televisie geweest. Ja, dat wel. Met die stofzuiger. 2000 Motels. Ja, nee, dit was Picnic. Oh, nee, maar bedoelt het album heette 2000 Motels? Nee, volgens mij niet, nee. Oh, want dan zat het hij met een stofzuiger en maakte die geluiden ofzo. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah, ik was ja. niet echt een Frank Zappa fan, hoor, maar ik, ik had hem wel willen zien. Ja, de Beatles kunnen we natuurlijk ook niet meer zien. hè ja, De Beatles. Led Zeppelin die heb ik gezien. Dat, die vond ik ook wel mooi, ja. De Rolling Stones is natuurlijk ook een paar keer. Maar ja, ja, daar kan je niet omheen natuurlijk. Nee, maar op een gegeven moment wilde ik niet eens meer. Je, ik kreeg je gratis kaartjes. jongen, Jonge. Luxe beest. Ja, nee, maar ik we zie... gaan gauw door uh, naar ja. Marshall Hillbillies nou, de Beatles heb ik nog wel gezien, hè? Paul McCartney, een paar jaar geleden. in Ja, de, uh, dat zijn niet de Beatles, sorry. Ja. Bijna de Beatles. Nou, analogs, ja, ja. We gaan, gaan door naar uh, Marshall Hillibillies, Een ja. uh, album uit 1971. Ja. En daar draaien we ook het nummer Marshall Hillibillies ja. van. Daar komt-ie. Mushwell billies. Nou, niet heel veel buiten dat het een afwijkende plaat was. Zeker ook voor die tijd. Maar mm -hmm. Het was een beetje country-achtig. Dat blijkt ook wel het te hoes en alle andere nummers die op de, op de cd staan. Uh, ja, je moet er één kiezen. Omdat ik uh, vond wel dat Mushwell billies wel een, uh, ja, een, een iconische plaat was voor de King, Zeker in die tijd. En, uh, en waarom dan wel? Nou, dat er country-invloeden staat. Hij zingt hier ook over zijn, uh, over zijn eigen privéleven uh, uh, als jongen. Ja. Yeah. wel heel Billy Boy. Mm. En ook hier komt weer Rosie uh, uh, in de tekst voor. Oh ja, wat je zei. Rosie. Rosie, ja. ja. Dus uh, dat is allemaal afhankelijk van zijn familie. Het was echt een familie, mens. Dat blijkt uit heel yeah. veel uh, nummers. Ook ja. uit dit. Uit dit nummer. Voor de rest is het gewoon een leuk nummer. Ja. Vond ik. Ik heb ook een verzoekje binnen gehad van iemand. Uh, die wil graag het nummer I'm not like everybody else. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was ja? een, uh, een nummer door Dave Davis geschreven. Oh, ja? Het was de achterkant van... Och, nou. Maar dat was ook een iconisch nummer. Dat werd altijd gevraagd tijdens het optreden. Okay. En dat tekent ook wie ze waren. I'm not like everybody else. Ja, dat is waar. Klopt. Ja. Even oh, draaien dan maar. Zeg je? Even draaien. Ja, zeker. Daar komt-ie. Dit is niet het goede is, het song, is. dus uh, doe je even wat anders. Is dit hem? It sums up everything about, the Kinks. Zo uitzetten. Ja, zo hoor ja? ik ja. het. Ah, okay. ja. nou, is was misschien een hele andere uitvoering, maar niet, uh... niet de goede. Nou, volgens mij niet wat ik zou willen, maar goed. Oké. Okay. Dan komen we bij uh, Everybody is a showbus. Everybody met is een... a showbus, Everybody is a Star. Ja. We beginnen met Supersonic Rocket Ship. Ja. Ga ik even naar. Oké, okay, ik heb een andere versie gevonden van uh, I'm Not Like Everybody Else. Dus hier okay. gaan we even proberen. Ja. Het moet zeker een kinks fan zijn. Ik had hem niet uh, op mijn lijstje staan, maar dat komt omdat ik 854 nummers van de Kings op mijn iPod heb staan. En ja. ik moest keuzes maken. Maar uh, dit beschrijft wel helemaal hoe Ray Davis uh, was. Uh, een, een klein voorbeeld daarvan misschien. Hij had uh, oorspronkelijk uh, een, een spleetje tussen standen, net zoals op de Nijs. Ja. En voor een tour in Amerika geloof ik vond zijn manager, volgens mij was dat nog steeds dezelfde page... het verstandiger als hij naar de tandarts ging... om dat spreetje weg te werken. Want dat, ja, dat kon eigenlijk niet. Het was niet mooi om te zien. Zeker in de Amerika niet, hè? Klopt. Nee, precies. Ja. En ja. toen is hij naar de tandarts gegaan. En op het moment dat hij in de stoel lag... toen dacht hij, ik ben gek. En hij heeft opgestaan en hij is weggegaan. Ja. Ik weet niet of hij ooit of wat heeft laten doen... als een spleetje. Maar toen in ieder geval niet. I'm not like everybody else. Hij zette zich af tegen de... Ja, tegen de dingen die normaal waren in het leven. En hij was er wel een goed voorbeeld van. En dit, dit nummer, ja, onverschrijft ja. Ray Davis eigenlijk. Nou, mooi. Ja, zeker. Ja. Dus als jullie nog uh, luisteraars, lieve luisteraars, nog uh, uh, verzoeknummers hebben. Bel ons, app ons. We hebben langs. alles, we hebben alles. We hebben alles, ja. <laughs> ja. Het kan even duren, het kan soms fout gaan, maar het komt eruit. Oké, okay, ja, dan gaan dankjewel. we verder met uh, Everybody is a Showbiz, met het tweede nummer: yeah? Celluloid Heroes. Ja, oh ja. Zal ik er wat van vertellen? Graag, ja. Ik vind, dit, uh, ik vind bijna alle nummers natuurlijk iconisch en mooi, maar dit is er zeker eentje. <laughs> Ook vooral de beelden erbij, Van toen was het natuurlijk een videoclip, helemaal. En uh, dit beschrijft eigenlijk de opkomst en verval van het sterdom. Want uh, hij loopt uh, langs Hollywood Boulevard en uh, laat, beschrijft dan alle artiesten die, die hij uh, ooit gekend heeft. En dan zingt hij ook een mooie tekst in, die komt dan zo naar voren. Some you never heard of have never seen of even never heard of. Okay, het verval yeah. van bekende mensen, er komen een paar namen voorbij. En uh, een aantal van die namen zijn nog steeds bekend, maar het geeft aan het verval van de, ja, van de sterrendom. Ja, want ja. ik zie hier Greta Carbo staan. Ja. Ja. Nou, die dan toevallig net niet. <laughs> die is nog wel bekend gebleven, denk ik. <laughs> ja. Maar er staan ook heel veel... Uh... Rudolf Valentino. Ook. Bella Lugosi. Nou, nooit van gehoord. Bette Davis natuurlijk. Zeker, ja. George Sanders. Hij heeft daar een hele mooie zin over. Some you never uh, seen of even ever heard of. Some that you recognize, them ja. you have hardly even heard of ja. hardly even ever heard of. Heard of. Heard of. Ja. Ja. Ja. En ik vind het een mooie, een mooie melodie. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben er, uh, eigenlijk ben ik uh, de King's uit Oogloren rond die tijd. Ja, jammer is dat. Dus uh, hè? Ik ben uh, jou ja, heel dankbaar. <laughs> <laughs> Daar komt hij. If you walk down Hollywood Boulevard The names are written in concrete Don't step on the Garbo As you walk down the boulevard She looks so weak and fragile That's why she tried to be so hard But they turned her into a princess And they sat her Throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly ever heard. Some who succeeded and some who suffered in vain Rudolph Valentino looks very much alive And he looks up ladies dressed as they sadly pass him by Avoid stepping on Bala Lugosi Cause he's liable to turn and bite To stand close by Eddie Davis Because hers was such a lonely life If you covered him with garbage George Sanders would still have style Mooi verhaal, ja. Lang ja. verhaal. Ja. Maar misschien moet je het even kort samenvatten nog. Nou ja, het gaat over het, wat ik net zei, over ja. het verval. Over de valse schijn, uh, de valse, noemen we dat, uh, glitter en glamour uit showbiz. Waar ja, ja. Raymond zich ja. altijd tegen afgezet. Raymond is ook nooit op grote feesten veel in belangstelling gestaan. Daar was je altijd vast van. Uh, en dit, dit beschrijft uh, ja, hoe anderen dat uh, ja. wel zien. Cellulote hero. Waarom noem jij hem Raymond? Raymond, Ray, uh, uh, Ray? weet je ook, Ray, Ray Raymond. Ja, dat komt door van Haften. Van Raymond van Haafden. Ja, erg. Hè? Ja, ja. Dat is beroepsinformatie Ja, precies. Je hebt gelijk. Hij heeft gewoon Ray en Raymond van Haafden, Dat is het andere. Ja, misschien houdt hij ook wel van de Kings. Zou kunnen. Volgende keer vragen. Hè? <laughs> ja. Misschien zaterdag. <laughs> <staat> <nog. laughs> ja. Uh, nou, we hebben nu, niet, hij, niet, niet straks, ingepland. Nee, Oké. Okay. Nee, nou, nee, ja, wil niet. Goed, we gaan door met de school days in ja. disgrace. Leuke hoes. En daarvan draaien we het eerste nummer school days zelf. En dat moet iedereen die nu luistert wel herkennen, hoop ik. De inhoud, de tekst bedoel je? Niet, de, nou, niet het, het, het nummer. nummer. Oh. Ja, fake nummer. Oké, okay, daar komt ie. If ever you think about the happiest days of your life, back mind for a while to remember. that you have. We kennen dit als openingstune van die serie. En ik moet erbij zeggen dat Ray natuurlijk een ongelooflijke hekel had aan school. Uniformen, discipline, daar was, daar was Ray niet van. Daarom vond ik het heel goed dat ze dit als openingstune hadden gedacht voor de luistermoeders. Oh, je denkt dat ze daarover nagedacht hebben? Ik weet niet of ze de tekst goed begrepen hebben, maar het was nog cynisch. <laughs> ja, het was ja, cynisch, Helemaal niets ja. met het Engelse schoolsysteem, uniformen en rijen en zo. Nee, nee, nee Helemaal nee. niks voor Ray. Nee, nee, nee. Maar een leuk nummer. Zeker leuk. We gaan een beetje afronden. Ja. Uh, nog tien minuten, of nog minder dan tien minuten, nog acht minuten. Dus uh, we gaan gauw even ook wat andere uh, covers draaien. Hè? Ja. En eentje van Metallica heb ik begrepen. Ja. Ja? Ja, om te bewijzen dat, uh, uh, dat Metallica ook vond dat uh, de Kinks uh, de uitvinder waren van de Hard Rock. Okay. Hebben ja. zij dit nummer gecoverd op een... Uh, you really got me. Ja. Ja. Daar komt ie. Klinkt anders. een heel andere versie. Nog, nog, ja. nog wat donker dan het origineel. En het publiek ging <laughs> tijdens deze uitvoering helemaal uit zijn dak ook. Ja, ik kan me voorstellen. Het volgende nummer is uh, Dave Berry met Strange Effect. Waarom? Uh, nou, um, uh, Ray Davis had nogal de gewoonte zijn beste nummers weg te geven. Ja? Hij had I Go To Sleep, uh, dacht ik, aan Peggy Lee. En hij heeft ook iets gegeven aan, uh, aan Pretenders. ja. En uh, zo heeft hij meer nummers weggegeven. Maar een van de nummers die hij voor zichzelf had bedacht, dat was uh, um, van de gewoon naar back even kwijt, uh, Dave Barry. Ja? Dispensivectomy, dat had hij zelf willen opnemen, maar dit is ah. weggegeven, okay. waar ik het net eerder over had, aan Dave Barry, en die heeft er 35 weken mee in de top 40 gegaan. Oh. Grootste succes ja. ever in de Nederlandse hitparade. En dat is, uh, ja, ja. ja, compositie van Ray Davis ook. Nou, ben ik benieuwd. Hoewel, oh, ik ken hem gewoon. Ja. Ik kan meezingen. Hier ja. komt hij. -ie. Iedereen wel, denk ik. ...succes gehad met uh, Dandy. Groter Dandy? van dan de Kingsoort gehad hebben. Oh, ja, dat wist ik ook niet, nee. nee. Ja, Dandy van de K nee. van de Herman Heuners, ja. Maar goed. Maar we hebben hem ook weggedraaid, want we hebben nog maar drie minuten. En we willen ook afscheid nemen van onze luisteraars. En Geert natuurlijk hartstikke bedanken ja, voor zijn inbreng. Ja, erg leuk. Het was een uh, reis in het verleden, heerlijk. Ja, he, dat geloof ik ook inderdaad. Ja. Ja, het, blijft, het blijft leuk, die nummers. Zeker. Dus hopelijk over twee weken krijgen we Boney M. Oké. En daarna Metallica misschien. Dat moeten we nog allemaal voorbereiden. Ik heb Van Morrison in de week gelegd. Oh, leuk. Maar nogmaals, luisteraars. Als jullie ook een groot fan zijn van een groep artiest. Meld je. Je kan hier twee uur je favoriete muziek laten draaien. Als je er ook wat leuks bij kan vertellen. dat stelt wel lastige vragen, hoor. Maar die heb je keurig gepareerd. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, we sluiten af met uh, natuurlijk een hele bekende van de uh, Kings. Sunny Afternoon. Dankjewel. Tot de volgende keer.